Uur. Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Op het strand van Katwijk is een oude bom gevonden. Een strandganger vond de bom in de ochtend en daarop is de opruimingsdienst gealarmeerd en is het gebied afgezet. De Katwijkse reddingsbrigade meldt dat de bom grotendeels leeg was en door de explosieve opruimingsdienst is meegenomen. Twee jongens hebben vanmiddag in het kanaal bij Haghorst in Noord-Brabant een lijk gevonden. Ze zaten in een bootje toen ze het lichaam zagen drijven. Eerst dachten ze dat het een dood dier was, maar toen ze dichterbij kwamen zagen ze dat het een lichaam was. De politie houdt rekening met ieder mogelijk scenario. De oranje oranjeleeuwinnen kwamen vanmiddag aan op Schiphol. Ze werden opgewacht door vrienden en familie. Ondanks dat het zo goed is gegaan, ze hebben het geschopt tot de kwartfinale... blijft de teleurstelling groot, zegt Merel van Dongen. Het is gewoon alsof je zeg maar in een bubbel bent. Je bent zeven weken met elkaar bereisd, het hadden er acht moeten zijn. En, en je weet gewoon, als dat vliegtuig straks landt, dan is het klaar. En dan zegt iedereen, ga zo meteen naar huis. Naar hun eigen huis. Terwijl je had het liefst morgenochtend wakker geworden... en had voorbereid op de wedstrijd tegen Zweden, weet je wel. En uh... En dat is gewoon niet gewoon... zo. Ja, niet alle speelsters zijn al terug. In totaal komen ze met vier vluchten terug naar Nederland. En heb je er ook al zin in? Duurt nog even, maar in tuincentrum Eurofleur in Leusden zijn ze al begonnen. Traditiegetrouw komen ze daar al lekker vroeg in de Christmas spirit. De eerste huisjes, kerstbomen en kerststallen zijn daar nu te zien. Een beetje gek misschien, maar voorgaande jaren waren de reacties positief. Ik vind het heel leuk gedaan. Ja, zeker weet. Ja, het, is, het wordt wel steeds vroeger, maar ik, ik begrijp dat ze heel veel tijd nodig hebben om dit leuk op te bouwen. Ik heb de pepernoten ook al in huis, dus. Uh... Ja, echt waar. <laughs> Ook handig, je kunt dus nu al de kersttrends van dit jaar zien. Dit jaar gooien ze vooral veel ballen in de verkoop... die in het goud, rood en groen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en koelt de temperatuur naar zo'n 14 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag... maar dan een paar graden warmer, 25 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 They're so refined, and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost the Tony. Now she lost her mind.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 This would vote Zeremo indivisibili, estremi, indispensabili. Non parleremo più di ieri, daro di noi il mio domani, certo soltanto per amar.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 Trasformerò se vuole, saremo intimisibili, estremi, indispensabili per lei. Il tempo io lo fermerò per dare un po' d'eternità. Kooi momenti che troppo presto. Se ne vanno via. Per lei. Per lei. Dus ja. Yeah, I don't ask for so much, just all of your love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 Noem het vluchten, maar ik knijp het tussenuit. Een week geleden, en hier zat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan hem lief was, en nou is hij het niet meer. Herman leest wel honderd keer de krant, staat er echt.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 Rustig ademhalen, oh oh oh, lijkt op het regent als altijd. Maar het regent, en het regent, zonnestralen, oh oh oh, rustig ademhalen. De ces vitesses, pas mis le mille n'est dehors et pas laver A oh. ça je déteste Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger oh. Et ça n'arrive que moi Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées Je sais pas te dire pourquoi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 De luid van de zomer op CFM. Hoor je nu overal, je nu overal, je overal ieder en maal weer. CFM Salt Force. 1, 2, 3. Een pasito pa'lante, Maria. 1, 2, 3. Een pasito pa'atra. Check your body, baby. Do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 dat En dat de meeste jaren nog steeds. de mis hijos nog los hijos de tus hijos nog steeds. de meeste jaren nog steeds. Voor de meeste jaren nog steeds. Voor de meeste jaren nog steeds. Voor de meeste jaren de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de meeste jaren nog steeds. Voor de de meeste jaren nog steeds. Voor de meeste jaren nog de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 A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz es de corazón todos los días yo a Dios le pido. ZFM, maak z'n naam waar, want de zon schrijft. station met patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits.